Ja, Toch nog dat een redelijk ruk van dit jaar. van de dag. Te gek dat jullie allemaal gekomen zijn. Ja, neemt ze wel kater. Ja, het Wil er iemand iets van de bas horen?